Levi van Eck met het NOS Journaal. Nederlandse toeristen zijn vanaf 15 juni nog niet welkom in Griekenland. Dat blijkt uit de lijst die het Griekse ministerie van Toerisme heeft gepubliceerd. Daarop staan 29 landen die mogen komen, maar Nederland is er dus niet bij. Er is gekeken naar landen die erin geslaagd zijn om de uitbraak van het coronavirus beperkt te houden... Daaronder vallen wel buurlanden van Griekenland als Bulgarije en Albanië... maar ook toeristen uit Scandinavische landen en Duitsland... zijn over twee weken weer welkom in Griekenland. Het kabinet komt met een nieuwe belasting die het minder aantrekkelijk maakt... om winstuitkering weg te sluizen via belastingparadijzen. Vanaf 2024 moet er extra betaald worden als bedrijven winstuitkering overmaken... naar landen die geen of weinig belasting heffen. Bedrijven die winst uitkeren aan aandeelhouders moeten daarover belasting betalen... Sommige bedrijven proberen die belasting te ontwijken... door de dividend uit te keren naar bankrekeningen in belastingparadijzen. In 2018 ging er vanuit Nederland 37 miljard euro aan winstuitkering... naar landen met een laag tarief. Het dodelijke slachtoffer van een auto-ongeluk vanmorgen op de A12... is een man van 19 uit Ede. De jongen was een van de twee inzittenden van de auto die frontaal werd aangereden. Een andere inzittende is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht... Het ongeval werd veroorzaakt door een spookrijder. Ook hij raakte ernstig gewond. Het gaat om een man van 29 uit Almelo. Hij is aangehouden en door de politie naar het ziekenhuis gebracht. In Rotterdam is een man uit Brazilië aangehouden... die meer dan een half miljoen euro bij zich had in een grote boodschappentas. Na een tip zag de politie in de wijk Hilligersberg... een man met een enorme tas in een auto stappen. Er bleek voor 525.000 euro aan biljetten in te zitten... De 51-jarige Braziliaan wordt verdacht van witwassen. Het weer, het is op veel plaatsen zonnig. In het binnenland kunnen wel wat stapelwolken ontstaan. Het is tussen de 16 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen weer zonnig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is hartstikke druk in de regio. Er staat 40 kilometer file. Vooral op de ring van Amsterdam is het erg druk aan de westkant van de stad... tussen Knopend Koenplein en Amsterdam Oud-Zuid. Daar heb je ongeveer 25 minuten op onthoud. En dat komt omdat de ring Noord dit weekend dicht is... tussen Knopend Koenplein en Durgerdam. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam is het daardoor ook vastgelopen... voor de aansluiting met de A10. Daar heb je ongeveer drie kwartier tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 Holding on to the past The love has gone now The time has come to say.